Avond. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Meteen een eerste succesje op de eerste dag van de klimaattop in Dubai. Er komt een fonds waar armere landen geld uit kunnen krijgen... na overstromingen of andere klimaatrampen. Verslaggever Jozef Abjai heeft de top de hele dag gevolgd. Even was er de kans dat ook deze klimaattop net als vorig jaar... volledig in het teken zou staan van het Klimaatschadefonds. Maar dat er nu aan het begin van de top gelijk een akkoord ligt maakt de weg vrij om het hier te hebben over nieuwe klimaatafspraken. En dat dat nodig is, blijkt vandaag maar weer. Want vandaag werd bekend dat het jaar 2023 het warmste jaar ooit gemeten is... En dat verhoogt de druk op de landen hier alleen maar om met nieuwe afspraken te komen. Ja, en die moeten dan vooral over het minder gebruiken van olie en gas gaan. Want dat is nog steeds een van de belangrijkste grondstoffen voor de economie. Terwijl veel landen daarvan af willen. En hoe, dat hoor je vandaag in Lang Verhaal Kort in je favoriete podcast-app. Meer dan 10.000 Groningers moeten langer wachten. Het gaat om mensen die vandaag zouden horen of ze geld krijgen... als compensatie voor alle stress en het leed die ze hebben door de aardbevingen. Maar computer is no. De club die het geld moet verdelen kan nog niet bepalen... wie er wel of niet in aanmerking komt, vertelt deze verslaggever van ETV Noord. Het moet van allerlei instanties uh, gegevens krijgen. Dat zou automatisch moeten gaan, maar dat lukt nog niet. En met zulke grote aantallen, en je praat al gauw over uh, tienduizenden dossiers... kan dat niet handmatig. Dus ja, het computersysteem moet aangepast worden en dat kost volgens het schadeloket extra tijd. En de mensen moeten nu waarschijnlijk wachten tot eind maart. En bij een drugslab dat gisteren in Twente werd ontdekt, zijn tien mensen opgepakt. Voor een deel zijn het mensen uit Colombia die werkten in de cocaïnewasserij. De drugs worden in Zuid-Amerika verwerkt in handig te vervoeren pakketjes. Deze verslaggever van RTV Oost vertelt wat er dan in Twinten mee gebeurt. Vervolgens moet die cocaïne die daarin zit wel weer worden uitgehaald. Vervolgens uh, gedroogd zou je kunnen zeggen. En met een soort van pers worden er weer blokken van 1 kilo van gemaakt om hier te kunnen verhandelen. En in de cocaïnewasserij wordt geen bloemetjeswasmiddel gebruikt. Want het lab werd namelijk ontdekt na klachten over stank. Dan nog het weer wat wolken, maar ook lekker wat zon bij 0 tot 3 graden. Komende nacht gaat het weer vriezen. En morgen een grijs dagje met in het noorden kans op een winterse bui bij maximaal 2 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is het weer een drukke spits met ruim 150 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Alsmeer en Knoop het 20 minuten oponthoud door een auto met pech. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Akersloot en Knoop het Kooimeer, een kwartier. Op de ring van Amsterdam tussen Lansmeer en Knoopendwaterkaasmeer... een half uur verdraging door een ongeluk. RS1 er is één rijstrook dicht. De A27, utrecht richting Almere tussen Beeldhoven en Huizen, 10 minuten... De N9, Den Helder, richting Alkmaar. Tussen Bergen en Knoop het Kooijmeer, een vertraging. De N242, Middenmeer, richting Alkmaar. Voor Sint Pancras, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Zandvoort draait door. Mijn oom Jan. Where we go I swear my nerves are so niet helemaal klaar. Dus ik heb er maar twee achter elkaar gedraaid. Dat heb je wel een beetje gemerkt. Uh, de haperingen in deze... ...Zandvoort draaien tussen zes en zeven. We begonnen met uh, AH, met de Living Daylights. Want RTL 7... ...zendt weer al die James Bond films... ...achter elkaar uit. Gaat dan wel even duren tot uh, waarschijnlijk een week... ...voor kerst of zo. En dit is een bewerking... ...van Bella in the Beach. En deze dame, Isabel Zoetewij... Dan hoor je het al. Die komt uit Nederland en uh, was nogal geïnspireerd door uh, Madonna in dat opzicht. En na 25 jaar besloot zij daar een eigen versie van uh, te maken. Dit is Wham! En de Wham Rap. You can tell me that I'm not. Every day samen met Sophie Straat en Energie. Daarvoor hoorde je de Wham Rap. Ook weer uit de lang vervlogen tijden, want het is uit de jaren 80. Uh, Duizenwijk werd de Formule 1 podcast bij de NOS ermee afgesloten. Het hoort bij dit nummer van Fleetwood Mac. En daar zit de outro in, en die hebben ze gebruikt. Want die outro, daar gaat het om. Want dat is bij het legendarische Formule 1-programma van de, de BBC gebruikt. Hier Split we het back dus met The Chain. ik wat zeggen. En uh, dan ben ik met uh, zoveel dingen te, tegelijk bezig dat ik in één keer wat vergeet. Maar goed, we gaan er nog eentje doen. Lane, there is a The clubs are closing up. All the buildings shells. Big old buses bumping down past the grand hotels. My mind starts to wander as it's wont to do. All across the year, what became of you? You yeah. Dag niet in ieder geval. Maar uh, laat me gaan. Ik heb er een uh, stuk wat achter elkaar laten draaien. Komt omdat ik met uh, veel te veel dingen tegelijk uh, bezig ben. En ook uh, met twee PC's loop te werken. Ja, dat gaat nooit werken. Uh, de band was niet met uh, The Way of the You, Woesy Bamboozie. En uh, What Became of You. Dit uh, had ik net uh, erin uh, staan. Maar ja, als je dan twee uh, PC's door elkaar heen uh, gaat halen, dan druk je wel eens op het verkeerde knopje. En dan uh, werkt die even niet. Maar nu heb ik hem alsnog even erbij gepakt. The night en safe speed Oh ook nog een andere versie van, die heb ik net uh, gehoord, maar uh, in het kader van de gasten die vanavond komt, lijkt me dat niet raadzaam om die uh, te laten horen. Hier is Sex on Fire van de uh, Kings of Leon. En uh, ja, wat hadden we ervoor? Dat uh, weet ik eigenlijk al niet eens meer, dat interesseert me ook eigenlijk niet eens. Half en 3 Hibernators. Dus een uitzending is met hindernissen bij deze zandvoort draait door. Maar um, ja, kijk, als je denkt dat je kunt multitasken... wat je eigenlijk niet kunt... dan lopen er dus een aantal dingen gewoon aardig in de soep. Zeker als er ook iets met een apparaatje is... waar ik straks Alternative FM, eigenlijk 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf mee ga doen... Uh, daarover gesproken, uh, er is een, uh, bijzonder, het ziet er een beetje bijzonder uit, deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Heeft ook weer met mij te maken, want ik had uh, vorige week beloofd dat ik Sultan zou laten horen. Heb ik niet gedaan. Dus dan moet hij er uh, alsnog in. En uh, weliswaar dan in een uh, Noord-Hollands uitzending. Maar goed, hij uh, wordt wel meegenomen. Het is een Utrechtse bind trouwens. Het is niet de enige uitzondering, want ook uh, vanavond om half negen krijgen we hem aan de telefoon. Dat is niemand minder dan... Newland, want uh, hij heeft een, een album gemaakt. Trust, Love and Hope. Uh, of Trust, Hope, Love. Ik weet ook niet precies hoe, uh, hoe die titel uh, is. Ik heb nu op dit moment zoveel dingen die door elkaar heen lopen. En er is nog eentje eraan toegevoegd. Om half acht gaan we praten met Oliver Aaron. Want uh, hij uh, komt morgen met de EP Drama King. En daar uh, draaien we ook uh, het een en ander van. Dus uh, twee nummers zullen we sowieso laten horen. Nou, tot! En het nieuws van 7 uur. Dat gaan we makkelijk redden, denk ik, met 16 seconden over. tenzij dit uh, werkje wel heel erg snel uh, doorgaat. Is geproduceerd door Naal Rodgers. Die kennen we ergens van, van Chic. Maar In Excess had er een hele grote hit mee in de midden van de jaren 80. Hier is een wat langere versie van de Original Sin. You might know how original sin. You might know how to be with fire. But did you know of the matter committed in the name of love?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 original sin. You might know how to play with fire. But did you know I'm a murder committed in the name of love?